But they ...van een zangeres die we niet zo vaak op de radio horen... ...en die ook niet heel veel mensen zullen kennen, denk ik. Die luisterde naar Big Maybell ...aan het begin van het tweede uur van Jazz Tourneet General... ...met een nummer uit 1956... ...Say It Isn't So. En dat was afkomstig van uh, haar album... ...Savoy Blues Legends. Candy... Ha, een beetje vreemde, vreemde titel voor een LP van Big Mabel. Uh, haar, stam, uh, ja, haar stem was eigenlijk net zo machtig als uh, haar bergachtige statuur. En haar drugsgebruik zou echter ook gigantische vormen gaan aannemen. En zo verleed op 47-jarige leeftijd in 1972. Um, en dit was een klassieker natuurlijk van uh, Irving Berlin. We gaan door met iets vrolijkers, iets bluesies, iets funkies. Hier is Billy Hawks met Ooh Baby, I Believe, I'm Losing You. Thank you. Billy Hawks uh, met Ooh Baby I Believe I'm Losing You van het album More Heavy Soul. En het nummer is eigenlijk, uh, was het en is het nog steeds een van de vaste floor fillers tijdens vele jazz dance parties. Ja, je hoeft er niet veel meer over de vloer te hebben eigenlijk. Hè, zo? Nee, ja, het is ook lekker opgenomen, lekker vet. Die bass drum knalt er goed in. En ja. uh, er zit een, een repetitieve momentje. Precies, het, precies. Volgens mij het, het hele nummer is alleen maar pam, pam, pam. Ja, het is gewoon uh, ja, een heerlijk nummer. Bless Is More, het uh, bewijst het al hier. Ja, ja, ja. ja uh, Nummer 10 uh, van uh, deze nummer 10 of nummer 11, geloof ik, maar Tom weet erbij is het nummer 11, ja. Uh, Blossom Deary. Uh, Blossom Deary is een zangeres die uh, hoogst origineel uh, was eigenlijk in haar leven. Um, in haar zangcarrière, moet ik zeggen. Um, Hoogst origineel uh, in de zin dat ze een heel eigen meisjesachtige stem had. Een um, beetje vergelijkbaar misschien met Ricky Lee Jones, maar die is dan niet. Dat is natuurlijk geen pure jazz. En Blossom Deary was eigenlijk een jazzzangeres. Um, ze bracht in 1957 een album uit dat heette Give Him the La. Ik vind Blossom Deery een hele stijlvolle en originele vertolkster van diverse jazz. Standards. Ze weet er echt iets aan toe te voegen in plaats van het ook na te zingen. Uh, en ja, nogmaals, haar meisjesachtige stem heeft ze tot uh, op het laatst gehouden. Ze was getrouwd met de Belgische jazz saxophonist Bobby Jasper... Um, hier van vlak over de grens. En uh, op het eind van uh, haar carrière maakte ze indruk in cabaretvoorstellingen in Manhattan. Maar hier is te horen in een Cole Porter klassieker. Just One of Those Things. It was just one of those things. Just one of those crazy flings. One of things. It was just one of those nights Just one of those fabulous flights A trip to the moon on Gossamer wings Just one of those things If we thought a bit about the end of it When we started painting the town We'd have been aware that our love affair was too hot Not to cool down So goodbye, dear, and amen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 Those things one of those things just Volgens mij is die bassist nu nog bezig met dat loopje. Ongelooflijk, zeg. <laughs> daar, moet je, daar moet je niet voor op hebben, volgens mij. Nee, nee, nee. nee, nee. Het is reetestrak en toch swingend. En die bassist ja, die gaat gewoon tien keer zo snel als uh -huh. dat zij zingt. Ik vind het een hele leuke, aardige uitvoering. Het rook naar nou, Gypsy ook wel een beetje, hè? Ja, eigenlijk bijna wel. Mm. Ja, ja, ja, heel erg lekker. Um, Blossom Deary. En uh, check dat album van haar uit 1957. Give Him the Oolala. Ook een heerlijke titel voor een uh, plaat, toch? Ik zat me af te vragen van, is dit hoopvol bedoeld? Of is het zoiets van, ik geef hem een trap na, want uh, ik had niet zoveel met de man. Give him the oelala. Ja, ik, ik vind de oelala wel stout. Ja, ja? Ja, ik vind het wel leuk. Okay. Ik vind het wel lekker eigenlijk ook. Kortom, ik zou, ze hart wel van hem. Ik zou vanavond je? best de oelala willen krijgen. Oké. Okay. <laughs> Jij niet? <laughs> ja, nee, nou, niet uh, ja, als het niet te hard is. <laughs> Oké. <Okay. laughs> de oelala. We gaan snel door, kom op, he. ik heb eens, die hele lijst moeten we nog af en dat gaan we alweer niet, rijden. Oeh, la We gaan door met een van de stoerste en tegelijk gevoeligste saxofonisten van Nederland. En dan heb ik het over tenorsax, mijn favoriete instrument. De man speelde zowel met Herman Brood, Hans Dulfer, maar ook in uh, een topband als de Houdini's. Um, het, ik heb het over Boris van der Leck... Um, uh, maar, ja, Boris van der Lek bracht in, in 2005 een uh, album uit Blue and Sentimental... met een opmerkelijke bezetting. Uh, wat dacht je van Han Bennink op drums... Hein van der Gijn, de grote Heijn van der Gijn op bas... en wat te denken van good old Thijs van Leer op hem een B3-orgel... en dan natuurlijk Boris van der Lek als toetje... als kers op de slagroomtaart op de Noorsaks. Luister naar een uitvoering van Blue Monk. En Bartholonius Monk, en het stuk heette dan ook Blue Monk, Boris van der Leck. Um, we gaan door met uh, een vader en een zoon die samen in één nummer spelen. Uh, het zijn bijna beide oldschool school swinggitaristen. Vader speelde onder andere bij Benny Goodman. Uh, Zo'n bij, uh, zo'n, ja, die zingt er ook nog bij, maar dat vind ik, ik krijg, ik krijg daar geen strakke plassen van als die zoon gaat zingen. Dat is uh, niet echt uh, leuk. Hij moet gewoon gitaar spelen. Het is ook allemaal niet vernieuwend, uh, en het is heel erg geënt op het uh, spel van Les Paul en natuurlijk Django Reinhardt, maar het zwingt wel enorm. Um Vader en zoon zijn hier samen in de Benny Goodman, Chick Webb klassieker Stampen uit de Savoy. Uh, en dan heb ik het over Bucky en John Pizzarelli. En het is leuk om te weten dat John Pizzarelli ooit nog in Sarva's Café begin jaren negentig heeft opgetreden. Tijdens de Music Nights uh, van Maastricht. Um, luister naar een opname uit 1990, Bucky en John Pizzarelli, Stampen uit de Savoy. zijn als... als, je als uh, stel je voor, je bent uh, zoon en je bent gitarist en je vader zit door en dat je samen met je vader een LP of een album kunt opnemen en zo samen kunt spelen, daar spat het spelplezier wel vanaf. Dus dat is ik zo. dubbel zonder geld, denk ik dan. Ja. He? <laughs> ja. Het zijn voordelen. Ja, ja. Stampen de Savoy van Bucky en John, pizza rally uit 1990. Uh, we gaan door met een ander duo. Twee giganten. Bud Powell, de pianist en Coleman Hawkins, uh, de tenorsaxofonist. Eh... Uh, van de LP uit 1960, Hawk in Germany. Twee giganten, ze eh, worden in dit nummer ondersteund door Oscar Pettiford op bas en Kenny Clark op drums. All the things you are. Uh. Bud Powell en Coleman Hawkins Met All the Things You Are Ik was nog een natte droom van mijn vader in 1960 um, Een geweldige opname, heerlijk Ik kreeg altijd zo'n goede zin van dit soort muziek Je bedoelt, in die tijd was je een naar van je vader. Was, was, je was er nog niet. Ik was er nog niet, ik ben van nee, nee. 62. Dat je, hele, hele goede bouwjaar, weet je wel. Maar je hoorde de belletjes al wel, volgens mij. Ja, volgens mij wel. Uh, ergens was er een ijszaad bij mijn moeder in ontwikkeling. En uh, waarschijnlijk ook een biedibiedi bij mijn vader in het... Uh, je scrotum bent... en Ja, dat, dat moest jazz worden. Je bent met jazz-liars opgegroeid, John. Ja, was in elk geval met jazz-genen, want het is, het is echt uh, na Johan Sebastian Bach toch mijn aller-aller-aller-favorietste ja. muziek. En ik hoop dat enthousiasme een beetje over te kunnen brengen hier. Dat is een monoloog, die hebben de luisteraars niet meegekregen, maar dan komen we vast en zeker in een van de volgende <laughs> opleidingen, wou ik zeggen, Opleid. uitzendingen nog wel eens op terug. is een Bach-liefde. Ja. Ja, ja, ja, dat ook nog. Ja, nou goed, uh, hup, volgende nummer, Charlie Hunter en Pound for Pound. Uh, van het album Return of the Candyman. Uh, Charlie Hunter is een uh, aparte gitarist... die op zijn uh, custom-made gitaar ook een paar bassnaren heeft zitten. En dus tegelijkertijd de baspartijen en de gitaarpartijen speelt. En dat is behoorlijk knap. Um, hij doet dat zo goed um, dat het eigenlijk uh, lijkt... alsof er twee muzikanten bezig zijn. En um, in het voormalige jazzcafé dat Arthur Marks en ik... Uh, uh, hebben mogen bezitten in de jaren negentig... hebben we een keer het genoegen gehad om Charlie Hunter... en precies deze bezetting... Um, te mogen uitnodigen voor een memorabel concert. Uh, dat was een erg goed concert. Ik weet alleen dat hij heel vervelend was... omdat er zoveel gerookt werd in uh, uh, het café. Hij zei... Uh, Telkens malen: The less you smoke, the better we play. Um, maar het was wel een heel goed concert. Uh, Luister naar Steve von Harris op uh, vibrafoon en uh, Charlie Hunter op uh, gitaar en natuurlijk ook zijn basnaren. Um, het nummer was natuurlijk een grote hit van Steve Miller, uh, maar dit is een hele aparte uitvoering in 1998 van Fly Like an Eagle. <middels> An Eagle door Charlie Hunter en Pound for Pound. Um, we gaan door met flamenco fusion. Ik wist niet dat het bestond. Wist jij dat er flamenco fusion bestond? Nee. Ik heb al hele slechte flamenco gehoord. Met disco beatjes en house beatjes eronder en zo. Maar ik vraag me af, als, als uh, authentieke Spanjaard pik je dan zo'n term? Um, dat weet ik niet. De, de hard orthodoxe flamenco aficionados uiteraard niet. Nee. Maar uh, aan de andere kant, Cameron uh, stond ook open voor synthesizers en uh, gitaren die uh, elektrisch versterkt waren. Het is legitiem om te bestuigen. Uh, precies. Hè? En als het goed gedaan wordt, is het ook goed. En ik, Mijn schoonbroer uh, bracht mij in aanraking met een cd van Concha Buica. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, de dame... Uh, uh, werd geboren uh, op de Spaanse Balearen uit Afrikaanse ouders, uh, uit Equatoriaal Guinea, die om politieke redenen moesten vluchten. Dat en, sprak uh, je met zekerheid heel goed uit. Ja? Ja, mooi. Ja, geweldig hè? Oh, fantastisch. Af en toe sta je echt versteld van jezelf. Ja, we, kunnen we, we kunnen volgende week het hele programma misschien op zijn Guinees <laughs> doen, John. Ik heb wel vertrouwen. <laughs> ik ook in jou. <laughs> Dank je. Concha Bujica uh, um, is dus een, een, een donkere dame die in Spanje opgroeide. Uh, en je, ik vind dat je in, in haar muziek de, de, de Afrikaanse invloeden terughoort, Zowel als de flamenco invloeden waar ze dus heel erg veel van houdt. Um, en ik vind ook dat ze nog uh, erin slaagt om er een zeer persoonlijke draai aan te geven. Een uh, opname van haar cd uit 2008. La Niña de Fuego. Culpa mía. Mientras no haya sol que ilumine el cielo, solo las estrellas en el firmamento, mientras sea de noche y no llegue el día, nada que ilumine esta pena mía, esta pena mía. Siempre al recordarte considero que fue todo culpa mía cuando tú hablabas y yo sin contestarte casi todo aquel silencio culpa mía culpa mía wat ik sin respuesta culpa mía nuestra puerta demasiado abierta yo te he entregado mi alma sin pensarlo. Culpa mía, alguna sonrisa, casi todas las canciones y la tarde junto al mar fue culpa mía, culpa mía, los recuerdos que nos quedan, culpa mía cuando te esperas despierta. Yo te he entregado mi alma sin pensarlo. Culpa mía es el dolor que estoy pasando. Culpa, culpa mía, la llamada sin respuesta. Culpa mía, nuestra puerta demasiado abierta. Ik heb mi alma sin pensarlo. Culpa mia is het dolor. Ik heb me paseerd hoe llovend. Laat En ik heb me nogal veel Aha, wat lekker. Concha Bouwika met Coolpamia uit 2008. Um, ik, draai, ik heb hem als eerder gedraaid in een van de vorige uitzondingen, maar ik kan er niet omheen. Uh, Glenn Cornijen en het uh, Cornijen Rulers trio met een opname uit 2003 van hun CD en That's Why. Een opname van Grace, natuurlijk original van Jeff Buckley. Dit keer dus in de uitvoering van Glenn, Werner en Geertje. Tikjes op het bekken door Geert Roloffs. Um, komt er een einde aan dit nummer, maar nog niet aan deze uitzending. Uh, het was het konijnen Roloffs trio met Grace uit 2003. Um, het nummer Children of the Ghetto was een uh, bekantje van een uh, disco -funk The Real Thing uit de jaren 70. En in 1986, ja, in 1986 kwam Courtney Pine met zijn uh, eerste uh, LP uit, A Journey Through the Urge Within. En dat was een verademing te midden van al die kutmuziek uit de jaren 80. Want er is maar een hoop bakker gemaakt met synthesizers en uh, uh, shout, shout, let it all out, ellende. Ik, kan daar, ik, vind, ik vond de jaren 80 verreweg de minst interessante... ...periode uit de popgeschiedenis. Ja, gek, gek genoeg dat dat dan eigenlijk toch tot een soort van... ...massale besmetting heeft geleid. Hè? Ja, Ik bedoel dat er niemand was die dacht... Laat ik eens in een andere kelder kruipen en mijn ding doen. Het gebeurde wel. Je had de Staalcouncil ja. ja, natuurlijk. Die, die, die ja, ja. Ik, maar dat, dat, dat neigt toch ook alweer richting, richting een beetje jazzy-achtige liedjes. Ja. Maar ja, wonderschoon, Paul Wellen. Natuurlijk is er goede muziek gemaakt. Maar de ja. hits uit de jaren 80. My God, je sleept me naar de poorten van de hel. als ik naar een <laughs> 80s revival party moet. Maar goed, ja. <laughs> in 1986 <laughs> exactly. kwam er een hele goede LP uit van Courtney Pine. Ik zei het al. En jullie gaan luisteren naar Children of the Ghetto. say, children Prachtig, prachtig. Courtney Pine met Children of the Ghetto uit 1986. Van zijn debuut OP. en De man was toen 22 jaar. Ongelooflijk. Maar wat een vogeltje. Die zanger ja. is zich niet te geloven. <laughs> ja. Bijna vindt... de Rose Royce van haar tijd. Ja, he? eigenlijk. Ik ben een beetje Gwen Dickey-achtig. Ik... Me. Ik had moeten opzoeken wie dat zon. Ik weet het niet. Nee. Maar goed, dan zal ik weer. de Bijbel even raadplegen. Ja, de mensen moeten het zelf thuis even Als secundant. Ja. Ja. <laughs> uh, we gaan door met uh, een artiest uit Finland. Deo uh, is een band. Uh, en die band staat onder leiding van de gitarist, componist uh, Valtteri Pooiheunen. Pooiheunen, denk ik. Dat je het uitspreekt. Er staan uh, heel veel omlauts. Volgens ja. mij is het Pai hunnen. Pai hunnen. <laughs> We gaan niet weer beginnen. <laughs> nee, nee. Ik zwijg. <laughs> Tuurl, je hebt je best gedaan. In 2010 verscheen een album Soundtrack voor de Sound Eye van de band Dalindeo. En jullie gaan luisteren naar het nummer Two Down, One To Go. Hallo. Oh. Ja, het is 4,36 we hebben 4,40, dus ik kan hier achteraan even uh, dingen zetten. Uh, een stukje. Je ja, maar 30 cool. Om af te komen? Ja, doe dat dan maar. Ja. Ik ben er vanavond lopen in de club. Deo is het tijd gekomen om afscheid te nemen van jullie. Um, rest mij nog te vertellen dat deze uitzending herhaald wordt aan aanstaande zaterdag, maar niet om tien uur s'avonds, maar om 12 uur uh, s'nachts, uh, tussen 12 en 2. En dit in verband met de live uitzending uh, op uh, Maastricht FM van het Bruis Festival. Uh, we gaan eruit. Dit was Jazz Tournee, General uh, Opus, wat is het, aflevering 10? Hebben we nu jubileus? Ja, ja, ja, ja, de tiende. Oké, okay. ja. ja, tot de volgende week en bedankt okay. voor het luisteren. Bye-bye.